Dit is Renate Evers met het NOS Journaal. Het kabinet is niet gevoelig voor de protesten tegen de bezuinigingen van 200 miljoen euro op kunst en cultuur. Staatssecretaris Zelstra zei in de Kamer dat er van kaalslag geen sprake is. De coalitiepartijen drongen er tijdens het debat op aan regionale gezelschappen te ontzien... maar volgens de staatssecretaris is daar geen geld voor. Ook het plan van de oppositie om de bezuinigingen gefaseerd in te voeren werd afgewezen. Eerder vandaag protesteerden in Den Haag zo'n 7000 cultuurliefers... ...tegen de bezuinigingen. Staatssecretaris Veldhuizen van Zanten... ...heeft de slachtoffers van de brand... ...in een zorgcentrum in Nieuwegein bezocht. Door de brand moesten alle bewoners worden geëvacueerd. Vele tientallen mensen ademden rook in. 16 van hen liggen in het ziekenhuis... ...van wie er 5 ernstig aan toe zijn. In Duitsland blijft een basisschool een week dicht vanwege de uitbraak van de EHEC-bacterie. Drie jongens werden twee weken geleden ziek en moesten worden opgenomen in het ziekenhuis. Daarna bleek dat ook drie medewerkers van de schoolkantine besmet waren met de EHEC-bacterie. Het is nog onduidelijk hoe ze besmet zijn geraakt. Minister Opstelten komt met maatregelen om agenten met psychische klachten te helpen. Politieagenten hebben vaak te maken met agressie en geweld. 20 tot 30 procent is daardoor mentaal minder weerbaar. Opstelten wil de professionele opvang voor hen verbeteren. Ook komen er bij de politie extra weerbaarheidstrainingen en krijgen leidinggevende les in het herkennen van psychische klachten. Het weer vannacht zwoel, morgen opnieuw tropisch warm met temperaturen van 30 graden op de Wadden tot plaatselijk 35 graden in het zuidoosten. In de loop van de middag en avond regenen en onweersbuien met kans op hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon zee Zandvoort. Zomerhit. CM.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 U kunt nu luisteren naar een spreekbeurt die ik in 2006 al heb gegeven Naar aanleiding van het boek van David Wilkerson David Dominee Wilkerson is onlangs overleden En zijn boek Het Visioen is zeer actueel heden ten dagen En gaat over de gebeurtenissen zoals natuurrampen, economische crisis en oorlogen Die plaatsvinden vlak voor de wederkomst van Jezus Christus we kunnen tegenwoordig de Bijbel naast de krant leggen. Dat is heel boeiend om dat te zien. De bedoeling van deze lezing is natuurlijk niet om u bang te maken voor de uh, huidige gebeurtenissen in de wereld, maar om u te laten zien hoe belangrijk het is uh, om uh, de Bijbel te lezen en hoe actueel de Bijbel eigenlijk is op het moment. We hebben het vandaag over het einde van de tijd. De tekenen der tijden. Vroeg of laat zal er een einde aan deze wereld komen. Sommige mensen denken dat we ons kostbare ruimteschip aarde zelf zullen vernietigen door overbevolking, vervuiling of een kernoorlog. De wetenschappers weten dat dit mogelijk is. De historici vrezen dat het onvermijdelijk is. Anderen denken dat het leven zich nog miljoenen jaren zal blijven evolueren, tot de zon begint te sterven en het leven op aarde onmogelijk wordt. Astronomen weten dat dit onvermijdelijk is. De science fiction schrijvers hopen dat het menselijk ras nog lang voor deze tijd deze planeet zal verlaten om andere planeten te bevolken. De christenen geloven echter dat Jezus Christus als rechter en koning naar deze aarde zal terugkeren. Maar wanneer zal dat gebeuren? Jezus zei dat hij dit niet wist. In de Bijbel staat van die dag of van die uren weet niemand, ook de engelen in de hemel niet, ook de zoon niet, alleen de vader. Maar ondertussen zullen er oorlogen en revoluties zijn. Jezus zei, volk zal opstaan tegen volk en koninkrijk tegen koninkrijk. Hij hield zijn discipelen voor dat ze niet bang moesten zijn als ze hoorden dat dergelijke dingen zouden gebeuren. En ook zullen er natuurrampen plaatsvinden, staat in de Bijbel. Jezus zei, er zullen grote aardbevingen en nu hier dan daar pestziekten en hongersnoden zijn en ook vreselijke dingen en grote tekenen van de hemel. Zullen Christus volgelingen, ook zullen Christus volgelingen worden vervolgd. Jezus zei tegen zijn discipelen, zij zullen de handen aan u slaan en u vervolgen door u over te leveren in de synagogen, dus dat zijn ook de kerken en gevangenissen. En die voor koningen en stadhouders te leiden om mijn naams wil. Ook staat in de Bijbel, er zullen vele messiassen komen. Want Jezus zei, vele zullen komen onder mijn naam en zeggen, ik ben het. En de tijd is nabij, nabij. Gaat er niet achterna. In de laatste dagen zullen dingen gebeuren. Oorlog, rampen, vervolgingen en valse messiassen. Allemaal tekenen van de laatste dagen. Al die dingen zijn regelmatig in de wereldgeschiedenis gebeurd, vanaf Jezus tijd tot nu toe, en dat zal ongetwijfeld zo blijven tot Hij terugkomt. Wanneer zijn die laatste dagen? Nu. Jezus beschreef de eindtijd als volgt. Er zullen tekenen zijn aan zon en maan en sterren, en op de aarde radeloze angst onder de volken, vanwege het bulderen van zee en branding, terwijl de mensen bezwijmen van vrees en angst voor de dingen die over de wereld komen, want de machten der hemelen zullen wankelen. En dan zullen zij de zoon des mensen zien komen op een wolk met grote macht en heerlijkheid. Wanneer deze dingen beginnen te geschieden, richt u op en heft uw hoofd omhoog, want uw verlossing genaakt. En hoe zal het dan zijn wanneer Jezus in heerlijk, heerlijkheid terugkeert? staat over in de Bijbel. Na de verdrukking zal de zon verduizerd worden en de maan zal haar glans niet geven. En de sterren zullen van de hemel vallen en de machten der hemelen zullen wankelen. En dan zullen zij de zoon des mensen zien komen op de wolken met grote macht en heerlijkheid. En dan zal hij zijn engelen uitzenden om zijn uitverkorenen te verzamelen uit de vier windstreken van het uiterste der aarde tot het uiterste des hemels. Ja, Jezus zei dat zijn discipelen vol vertrouwen moesten blijven wachten. Ze hoefden niet in paniek te raken of te wanhopen. God zal een einde maken aan de oude orde en een begin met de nieuwe. Hij zegt, wanneer gij dit ziet geschieden, moet gij weten dat het koninkrijk God nabij is. ze alle tijden, biddende dat gij in staat mocht zijn te ontkomen aan alles wat geschieden zal en gesteld te Worden voor het aangezicht van de Zoon des Mensen. Wanneer zal Christus komen? Dat weet geen mens. Maar de Luther schreef in 1530 al: De laatste dag is nabij. En George Whitefield, de grote prediker, verwachtte Jezus elke dag. Hij stierf in 1770. Ook Lord Shaftesbury, de sociale hervormer, verwachtte Jezus ieder moment. Hij stierf in 1885. Wij kunnen van deze mensen leren, want Christus Wederkomst schonk hun steeds nieuwe energie en bezielde hen ook bij alles wat ze deden. Ook wij zouden er goed aan doen hem spoedig terug te verwachten. Ik heb daarover pas geleden een boek gelezen. Het is al een oud boek. Het is geschreven door David Wilkerson en het heet Het Visioen. Het is het uh, vervolg. ...van een boek wat hij eerder heeft geschreven... ...dit heet namelijk Het Visioen en Verder... ...er zijn een aantal hoofdstukken aan toegevoegd... ...en het is een heel interessant boek... ...er worden veel uh, bijbelteksten in aangehaald... ...in vergelijking met de hedendaagse... ...ja... ...krantartikelen zeg maar... ...en je kunt ook veel... Uh, ...lezen over de voorspelling en profetie... ...profecieën van Bijbelse mannen... ...daar ga ik iets uit voorlezen... ...en... Daar staan veel bijbelteksten over bijbelse figuren die toen al de profetieën voorzegden. Dit zijn de voorspellingen van de apostel Paulus bijvoorbeeld. Dat staat in 2 Timotius vers 3 van 1 tot 5. Dan zegt uh, de Bijbel daarover. Je moet weten dat het in de laatste dagen voor de christenen erg moeilijk zal worden, want de mensen zullen alleen van zichzelf en van hun geld houden. Ze zullen verwaand en protserig zijn. Ze zullen God belachelijk maken en hun ouders ongehoorzaam zijn. Ze zullen ondankbaar en door en door slecht zijn. Ze zullen hatelijk en koppig zijn. Roddelen, ruzie maken en een lage moraal hebben. Ze zullen bruut en vreed zijn en met goede mensen spotten. Ze zullen hun vrienden verraden. Ze zullen roekeloos en opgeblazen zijn en liever hun driften volgen dan God aanbidden. Zij zullen wel godsdienstig doen, maar de kern van het goede nieuws afwijzen. Laat je niet met zulke mensen in. Dat werd dus door Paulus gezegd in de Timotiusbrieven. En als we vandaag om ons heen kijken, dan kunnen we dat ook wel zien. Dat, ja, wie roddelt er niet? Wie maakt er geen ruzie? En kom je ooit mensen tegen die... Altijd een hoge moraal hebben. Veel mensen gebruiken geweld op straat en in hun vriendenkring. Mensen moorden soms hun hele familie uit. Dat lezen we daag, ja, toch niet echt dagelijks, maar wel wekelijks in ieder geval in de krant. Zo zijn er ook voorspellingen van Petrus. In 2 Petrus 3, vers 3 tot 5. Hij zegt, ik wil u er vooral op wijzen dat er in de laatste dagen mensen zullen komen die met alles spotten en alleen maar hun eigen zin doen. Zij zullen schamper opmerken, er is toch beloofd dat de Christus zou komen, waar blijft hij dan? Onze voorouders zijn gestorven en er is niets veranderd. Vanaf het begin van de wereld is alles gebleven zoals het is. Dus ook hij, Petrus, zegt dat in de laatste dagen mensen zullen spotten en hun eigen zin doen. Is dat ook niet in deze tijd, dat we voor onszelf willen leven en het zelf zo goed mogelijk willen hebben? Dan lezen we verder in 2 Petrus 3 vers 8 tot 10. Vrienden, u moet niet vergeten dat één dag of duizend jaar voor de Heer geen verschil maakt. Sommigen denken dat hij treuzelt, maar dat is niet zo. Hij wacht alleen met het vervullen van zijn belofte, omdat hij zoveel geduld heeft. Hij wil niet dat er ook maar iemand verloren gaat, maar dat alle mensen tot bekering komen. Maar de grote dag van de Heer komt net zo onverwacht als een dief. Dan zal de hemel met een vreselijk lawaai vergaan. De elementen zullen door vuur worden verteerd en de aarde zal met alles wat erop gebeurt blootkomen te liggen. In 2 Peters 3 staat, u moet vol verwachting naar die dag toe leven en eraan meewerken dat hij gauw komt. Op die dag zal de hemel door vuur verteerd worden en zullen de elementen door de vlammen versmelten. Maar waar we eigenlijk naar uitkijken, dat zijn de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die God beloofd heeft. Daar zal alles goed en rechtvaardig zijn. Salomo schreef al allerlei voorspellingen. Hij schrijft, ik riep, maar u luisterde niet en niemand zag hoe ik mijn hand uitstak. Mijn raad heeft u naast u neergelegd en mijn vermaning wees u van de hand. Daarom zal ik lachen wanneer u valt en de spot met u drijven als u in het nauw zit. Mijn spotgelach zal u in de oren klinken wanneer uw leven snel en meedogenloos wordt verwoest en u niets anders overblijft dan angst en uitzichtloosheid. Ja, dan zullen ze mij roepen, maar geen antwoord krijgen. Zij zullen hun best doen mij te vinden, maar zonder resultaat. Zij willen immers niets weten van kennis en inzicht, van eerbiedig ontzag voor de Heer. Ze legden mij adviezen naast zich neer en schokschouderden over mijn vermaningen. Daarom moeten zij de gevolgen dragen en ondervinden wat zij zich op de hals hebben gehaald. Want hun onwil wordt hun dood en hun voorspoed zal bedrieglijk blijken. Ook die kan hun val niet voorkomen. Maar wie wel naar mij luistert, hoeft zich nergens zorgen om te maken, want dergelijk onheil is voor hem niet weggelegd. Dit staat in Spreuk 1, vers 24 tot 33, geschreven door Salem al, tijden geleden. Het is vooral belangrijk dat we dat laatste stuk goed onthouden, want... Dat is belangrijk om te weten, als er allerlei dingen om ons heen gaan gebeuren, van rampen en onheil, dat we weten dat wie wel naar hem luistert, hoeft zich nergens zorgen om te maken, want dergelijk onheil is voor hem niet weggelegd. Wij staan onder de zegen en niet onder de, ja, de nare dingen zeg maar, die zullen gebeuren van God. Want kijk, de mensen die niets wilden weten van kennis en inzicht, van eerbiedig ontzag voor de Heer, die zullen allerlei dingen treffen blijkbaar. Want zij legden de adviezen van God naast zich neer en ze haalden hun schouders op over de vermaningen van God. En als je dat doet, dan moet je ook de gevolgen dragen. En dan moeten ze ook ondervinden wat ze zich op de hals hebben gehaald door niet te luisteren naar Gods liefde en naar Gods raad. In het boek Het visioen en verder van David Wilkerson... Er wordt gesproken van een aantal dingen die zullen gebeuren in de laatste tijden. Er zal economische chaos zijn. Er zullen drastische weerveranderingen en aardbevingen zijn. Er zal een vloed van vuil en, en uh, ja, smerige taal zijn en smerige dingen die mensen doen. Het grootste probleem van de toekomst zal de jeugd worden. De waanzin van de vervolging die zal komen. En Gods boodschap voor hen die niet voorbereid zijn... Zo zijn er heel veel dingen in de Bijbel die we toch vooral moeten lezen. Zo staat er in Habakkuk 2, vers 2 en 3. Toen antwoordde de Heer mij, schrijf het gezicht op en zet het duidelijk op tafelen, omdat men hen in het voorbijlopen zal kunnen lezen. Want wel wacht het gezicht nog tot de bestemde tijd, maar het spoedt zich zonder falen naar het einde. Als het vertoeft, verbijt het, want komen zal het gewis, uitblijven zal het niet. Het gaat over de toekomende dingen die zullen gebeuren. Het wacht nog tot de bestemde tijd wat hij toen zag, het gezicht, dus het visioen. Maar ik denk dat het niet meer erg lang zal duren. Hier staat ook het spoed zich zonder falen naar het einde. En in sommige delen van de Bijbel staat ook al van dat we aan de dingen die gebeuren, zullen herkennen dat het spoedig gaat gebeuren, zoals de barensweeën, de zwangere vrouw overvallen, zo zal je ook zien dat steeds meer dingen tegelijkertijd zullen gaan gebeuren. Hongersnoden, economische chaos, drastische weersverandering, aardbevingen, de vuilheid waar de mensen mee leven in hun gedachten en in doen en laten, de problemen van de jeugd. Zo zijn er heel veel dingen die we zullen zien gaan gebeuren en die we misschien ook al zien. Petrus en Daniel hadden gezichten en visionen. Petrus kan je nalezen in handelingen 11 vers 5. Daar schrijft hij, en ik zag in zinsverrukking een gezicht. En Daniel, lees in Daniel 8 vers 27, en ik was verbijsterd over het gezicht. En Daniel zegt in Daniel 10 vers 14... ...ik ben gekomen om u te verstaan te geven... ...wat uw volk in het laatste de dagen overkomen zal... ...want wederom is het een gezicht aangaande de toekomst. Zo zijn er vele Bijbelboeken en vele Bijbelse figuren... ...die hierover gesproken hebben. Deze David Wilkerson, die een boek het visioen en verder heeft geschreven... ...heeft maar twee maal in zijn leven een visioen gehad... ...het eerste ontvangen in 1958... Een tweede kreeg hij in 1973. Dat was een visioen over vijf tragische rampen die er over de aarde zullen komen. Hij zag een verblindend licht, hoorde geen hoorbare stemmen en ook kwam er geen engel. Terwijl hij laat op de avond in gebed was, kwamen deze visioenen van wereldrampen over hem heen met zo'n aandrang dat hij er niets aan kon doen, dan alleen aan de grond genageld knielen en alles aanvaarden. Hij schrijft, eerst kon ik niet geloven wat ik zag en hoorde. De boodschap van het visioen was te afschrikwekkend, de rampzalig, te ontmoedigend voor mijn menselijk denken. Maar het visioen kwam bij me terug, avond na avond. Ik kon het niet van me afschudden. Diep in mijn hart ben ik ervan overtuigd dat dit visioen van God is, dat het waar is en dat het zal gebeuren. Toch heeft dit visioen me ertoe gebracht om mezelf goed en grondig te onderzoeken. Ik was bang dat de meeste mensen het niet zouden geloven of dat ik gebrandmerkt zou worden als een of andere fanatiekeling. Ik heb dit visioen meegedeeld en ze hebben me gewaarschuwd om het niet te publiceren. Wie wil er nu luisteren naar een boodschap van economische wantoestanden in een tijd van groot overvloeden, van wat het destijds ook was? Wie wil horen dat het oordeel op komst is als zoveel al niet overweg kunnen met het leven zoals het nu is? Wie wil er ooit geloven dat de godsdienstvrijheid waar we nu uh, ons in verheugen, spoedig bedreigd zal worden? en dat een Jezus-revolutie zal omkeren in een anti-Jezus-beweging. Maar toch kwam hij tot de conclusie dat dit visioen gepubliceerd moest worden. Hij schrijft, als ik iets begrepen heb van Gods leiding, dan heeft God mij opgedragen om te spreken. En hij zegt, ik heb het visioen getoetst aan het woord van God en de schrift stemt overeen met de boodschap. Delen van dit visioen zullen in heel nabije nabij toekomst plaatsvinden. Sommige gebeurtenissen zijn verder weg. Maar ik geloof dat alle genoemde gebeurtenissen in deze generatie zullen plaats hebben, zei hij. Ja, nu. Het werd geschreven in 73, dus het is meer dan 30 jaar geleden ondertussen. En wat is er dan nu al van uitgekomen? Wat ik al zei, ik denk dat we nu leven in de, uh, in de tijd die de Bijbel aanduidt als het begin der weeën. Deze wereld staat voor een verdrukking van ongelooflijke omvang en nu al wankelt de wereld onder de druk van het eerste staaltje van Gods toorn. Het schijnt dat bij iedereen verbaasd is over wat plaatsvindt in de natuur, in moreel opzicht en ook in de maatschappij. Ik geloof dat wat nu gebeurt bovennatuurlijk is en dat de mens hier geen grip meer op heeft. God waarschuwt voor plotselinge rampspoed als alle mensen het hebben over vrede en veiligheid. De zondvloed van Noach's tijd kwam toen mensen bezig waren met eten, drinken, trouwen, scheiden en een goed leven. En misschien gebeurt dat ook nu met de andere rampspoeden die gekomen zijn en er staan te komen. De menigte die de spot dreef met het ongelofelijke visioen van deze profeet kreeg plotseling te maken met de toorn van Gods gramschap. Want ja, het water kwam toch maar op en de zondvloed kwam, waardoor ze allemaal verdronken. En alleen de mensen die samen met Noach die God werkelijk wilden dienen, bleven over uiteindelijk. De Bijbel zegt, in de laatste dagen zullen uw jongelingen gezichten zien. Dus er komt nu een tijd waarin de jonge jongeren dus ook nieuwe gezichten en visioenen zullen zien en profetieën zullen krijgen. Vlak voor ons ligt een wereldwijde economische chaos... Dat is het duidelijkste wat David Wilkerson in zijn visioen zag. En veel biddende mensen delen dezelfde visie in deze tijd. Zo is er veel gebeurd de afgelopen jaren. Hij spreekt over faillissement van grote bedrijven, uittocht naar het platteland van mensen en dat mensen zich moeten voorbereiden anders zullen ze schade lijden. Mensen die roekeloos hun geld besteden en onnodige zaken kopen zullen het meeste te lijden hebben. Speculanten gaan zware tijden tegemoet en een behoorlijk aantal projectontwikkelaars zal volledig worden weggevaagd. Er zullen vele, vele dingen gebeuren. Het is geen tijd om schulden aan te gaan. Het is een tijd om zich voor te bereiden, een tijd om zich vrij te maken en onder zware financiële last uit te komen. schrijft hij iets bijzonders over dat goud zelfs geen zekerheid meer zal bieden. De goudprijzen zullen omhoog vliegen, maar zij die in dit handelsartikel investeren in de hoop op zekerheid, zullen een tragische verrassing beleven. De prijs van goud zal astronomisch omhoog gaan, maar dat zal niet lang duren. Zilver zal ook een heel kostbaar metaal worden en de prijs daarvan zal op hol slaan. Maar nog zilver, nog goud zullen echte zekerheid bieden. De wisselende en onzekere waarde van goud en zilver zal kenmerkend zijn voor de economische chaos die de wereld in zijn greep heeft. Ook zal er een, een nieuw geldstelsel komen. Er zal een harde roep klinken om alle geldstelsels om te zetten in één uniform systeem. En zelfs al zal de dollar misschien schijnbaar sterker worden, vlak voor de komende grote recessie zal zich een nieuwe crisis ontwikkelen die de hele financiële wereld op zijn grondvesten zal doen schudden, staat in het boek. Het zal jaren duren eer het geloof in de Amerikaanse dollar hersteld zal zijn. Zal dat iets te maken hebben met wat er is gebeurd? Er staat ook eh, in de Bijbel zoiets van dat er een periode komt dat niemand kan kopen of verkopen zonder een, een nummer in zijn hand te hebben. Er schijnt nu in Amsterdam of Haarlem een disco te zijn waar je al niet naar binnen kon, kan zonder chip in je hand. Dus misschien heeft dat ermee te maken dat er, als er een geldstelsel komt... Ja... Dan heb je zoiets van, je kan niet meer kopen of verkopen als je dat uh, niet bij je draagt. Dus als je die chip niet in je hebt. Hoewel een universeel geldstelsel ver in het verschiet zou kunnen liggen, zal een wereldkredietstelsel tussen de volkeren spoedig tot ontwikkeling komen. Dit zal het raamwerk vormen voor het toekomstige monetaire handelsstelsel. Bereid u erop voor dat, er zullen, dat u zult horen van handelsovereenkomsten op wereldniveau onder controle van een internationale beheerscommissie. Strikte regels voor de internationale handel zullen ontwikkeld worden. We zullen spoedig getuigen zijn van de ontwikkeling van een wereldhandelsbeleid onder supervisie van de supersecretaris. Hij zal ongeëvenaarde de macht krijgen vanwege alle volken die betrokken zijn bij de internationale handel. Maar wat moeten we nu doen met ons, uh, met ons geld? Ook na een recessie eventueel vanuit Amerika? Wat is verstandig? Wat moeten we doen in Amerika? Wat moeten we doen in Europa? Hierin zegt David Wilkerson in het boek Visioenen. Geld oppotten heeft geen zin. Het is geen tijd om geld op te potten omdat dit geen werkelijke zekerheid zal verschaffen. Het is zelfs mogelijk dat we een tijd tegemoet kunnen zien dat zelfs door de overheid gegarandeerde leningen niet zullen worden afbetaald. Het doet me denken aan de pensioenen. Is dat nu al aan de, aan de gang? De enige veilige belegging is land. Geld dat is opgepot zal verdwijnen als sneeuw voor de zon. En dan vraag ik me af, hoe? Hoe kan dat dan? Als de pensioenen al niet meer uitbetaald kunnen worden. Misschien ook op andere manieren, met verzekeringen. Hij schrijft, dit is ook een tijd dat een christen moet bidden over zijn giften aan de kerk en aan zendingsdoeleinden. Elke cent die nu aan Gods werk wordt gegeven moet doelgericht zijn. Geven zonder onderscheid om het geweten te sussen of om zich te ontlasten van Gods diende aan de kerk zal niet langer voor de Heer aanvaardbaar zijn. Zij die Gods woorden gehoorzamen en vrijwillig in de vette jaren geven, zullen nooit om brood hoeven te bedelen gedurende de magere jaren. Zij die de zware tijden aanzien komen en zich daarop voorbereiden zijn wijs, zegt Wilkerson. Hij zegt dat hij een advies van de Heer heeft. Koop niets, tenzij het noodzakelijk is. Voorkom schulden. Verkoop of verhandel alle twijfelachtige aandelen. Het doet er niet toe welk offer dat kost. Betaal zoveel mogelijk schuld af en laat uw noodzakelijke kasvoorraad tot een minimum dalen. Bezuinig op uw budget en verminder uw staf tot het minimum. Vermijd het opstapelen van rekeningen via betaalkaarten. Schulden via betaalkaarten zijn van nu aan uiterst gevaarlijk. Geen paniek, alleen wees erg voorzichtig. Neem een goede betrouwbare auto en laat het erbij. Neem u voor hem voor een lange tijd niet om te ruilen en laat het erbij. Geef mild aan de zending en aan een goede Bijbelse gemeente. En geef aan u zal gegeven worden. Een ander verhaal wat in hoofdstuk 2 staat gaat over drastische weersverandering en aardbevingen. Hij zegt drastische weersveranderingen breven ...breken overal de wereld records. Sommige experts geloven dat dit wordt veroorzaakt door de vulkanische as van de uitbarstingen op IJsland... ...die nu door de luchtstroom in de tropen worden gebracht. Hij denkt meer aan drastische weersveranderingen... Die de, ...dat die door de wetenschap verklaard kunnen worden. In voorbije eeuwen is de wereld getuige geweest van grote verwoestende aardbevingen... ...hittegolven, overstromingen en allerlei soorten bizarre veranderingen in het weer... Hij ziet duidelijk in het visioen dat er over de hele wereld een goddelijke teusekomp zal gaan komen. Deze wereld kan zich maar het best voorbereiden op weersveranderingen die alleen bovennatuurlijk kunnen worden verklaard. De wereld zal namelijk volgens het visioen getuigen zijn van het begin van grote ellende, teweeggebracht door de meest drastische weersveranderingen in de geschiedenis. Aardbevingen, overstromingen, vreselijke rampen die ver uitgaan boven alles waar we tot nu toe getuigen van zijn geweest. En dit, dit heeft hij geschreven in 73. En nu, in 2006, hebben we al heel wat van deze rampen gezien, de afgelopen jaren. Er zullen veel aardbevingen komen, ook mogelijk in Japan, schrijft hij. Vele malen ernstiger zal die zijn dan die van San Francisco. Ook schrijft hij over hongersnoden. In onze generatie zal er over de wereld hongersnood komen en miljoenen zullen van de honger omkomen. Catastrofale jaren van droogte, overstromingen en andere natuurrampen die een groot deel van de werelds voedselproductie zullen treffen, liggen vlak voor ons. Sneeuwloze winters zullen slechte oogsten en hongersnoden brengen in centraal en westelijk Rusland, India, Pakistan, Zuidoost-Azië en Afrika. Die zullen keihard getroffen worden. Ook zal er een droogteperiode van 40 maanden in Afrika en de vloek van de lange droogte in Brazilië tegelijk eindigen. Ook in Afrika zullen miljoenen mensen met honger worden geconfronteerd. In onze generatie zal de wereld het angstwekkende vooruitzicht onder ogen moeten zien van een groei van de wereldbevolking, die sneller gaat dan die van de voedselreserves. De wereld heeft al eerder hongersnood en droogte onder ogen moeten zien, maar deze keer is het anders. In voorbije jaren, jaren herstelde de wereld zich als er goede oogsten kwamen. Nu kunnen we misoogsten niet meer te boven komen. We hebben al te veel slechte jaren gehad, en de slechtste moet nog komen. Daarover zegt Joel 1, vers 15 tot 20. Wee die dag, want nabijste dag de eerder, als een verwoesting komt hij van de Almachtige. Is niet voor ons ogen de spijze weggedaan uit het huis van onze God, vreugde en gejuich? Verschrompeld zijn de zaadkorrels onder haar aardkluiten, Verworst, verwoest zijn de voorraadscheuren, gescheurd staan de korenbakken, want het koren is verdroogd. Hoe kreunt het vee, zegt Joël? De runderkudden doden rond, want er is voor hen geen weide, ook de schapenkudden lijden zwaar. Tot u, heer, roep ik, want een vuur heeft de weide der woestijn verteerd, en een vlam heeft alle bomen van het veld verzenkt. Zelfs de dieren des velds zien smachten tot u op, want de waterbeken zijn uitgedroogd en een vuur heeft de weide der woestijn verteerd. Ook schrijft hij over het begin der weeën. Overstromingen, orkanen, tornados en hagelbuien zullen steeds vaker voorkomen. Binnen de volgende paar jaar zal meer dan een derde van de Verenigde Staten worden aangewezen tot rampgebied, schrijft hij. Mensen zullen zeggen dat, de natuur, dat ze de natuur niet meer in de hand hebben. Vreemde gebeurtenissen in de natuur zullen de geleerde voorraadsels plaatsen. Uitbarstingen op de aarde, bloedkleurige nevels om de maan, vreemde tekenen aan de hemel, zoals kosmische stormen, zullen velen verbazen. De nevel die in de kosmos hangt, zal de maan rood kleuren en perioden van duisternis over de aarde brengen. Het zal lijken alsof de zon weigert te schijnen. De natuur zal in de komende jaren zijn woede met toenemende hevigheid uiten. Er zullen korte perioden van verlichting zijn, maar bijna elke dag zal de mensheid ergens ter wereld getuigen zijn van de gramschap van de natuur. Overstromingen, orkanen en tornado's zullen oogsten dieren en veel wild vernietigen en de prijzen hoger opschroeven. Het zal steeds moeilijker worden het weer te voorspellen. Plotselinge stormen zullen opkomen zonder waarschuwing. Zuidelijk gelegen gebieden zullen in de greep komen van record koude golven en noordelijke gebieden zullen record hittegolven ondergaan. Er zullen perioden van verlichting zijn en de mensen zullen zeggen, de dingen gaan zoals ze vanaf de schepping van de wereld waren. Er is niets ongebruikelijks in wat er gebeurt, dus wees maar gerust. Mensen met onderscheid zullen een ingeboren wetenschap in zich hebben dat God achter deze vreemde gebeurtenissen staat en dat hij de natuur loslaat om de mens te laten nadenken over eeuwige waarden. De gewelddadige reacties van de natuur worden duidelijk door God gestuurd... ...om de mens te waarschuwen voor de komende dagen van gramschap en oordeel. Het is bijna alsof de hele hemel uitroept... ...O aarde, let op zijn roepstem. Hij houdt de zuilen van de aarde in zijn handen. Hij zal de aarde schudden tot zijn stem wordt gehoord. Hij gaat uit als de koning van de vloed en de heer van de wind en de regen. Ook staat in dit boek van Wilkerson... ...epidemieën zullen uitbreken... Als nasleep van de hongersnoden, overstromingen, aardbevingen, moet de mensheid de bedreiging van nieuwe epidemieën tegenmoet zien. Er zal een zware cholera-epidemie komen die door de verschillende onderontwikkelde landen zal razen. India en Pakistan staan voor de ramp dat duizenden zullen sterven door epidemieën en hongersnood. Ondervoeding, honger en alle epidemieën die daarmee gepaard gaan zullen een probleem vormen waar ook een aantal andere landen voor komen te staan. De voedselvoorraden en hulpgoederen zullen onvoldoende zijn om het hoofd te bieden aan deze overweldigende problemen. Dit zal de grootste oorlog voor de mens blijken te zijn, en het zal de oorlog zijn van de natuur tegen de mens. En hoewel God belooft de mens nooit te vernietigen, zal het lijken of hij dat wel gedaan heeft. De drastische weerveranderingen die in de volgende jaren zullen komen, zullen hevige hagelbuien van ongelooflijke afmetingen met zich meebrengen. Ook zullen grote brokken ijs uit de hemel vallen en veel schade veroorzaken. Let maar op de berichten van intense ijs- en hagelbuien. En aan de vreemde tekenen aan de hemel. Bloed, vuur, rookwalm. Dat zag Joël in zijn visioen. En ook David Wilkerson zag dit. Vreemde en verbluffende tekenen aan de hemel. Door de eeuwen heen hebben veel profeten visioenen gezien van enorme komeet die in aanraking komt met de aarde en een bloedrode verontreiniging verspreidt over de meren, rivieren en oceanen. Zo is de oorzaak van het verschijnen van ongewone tekenen in de lucht. Ik geloof dat de profeten of kosmische stormen hebben gezien van zijn omgang. Dat zij zich aan de mensen op aarde voordoen als vuurballen die langs de razen en een nevelachtige spoor achter zich laten... of een regen van vallende sterren of kometen... die door de atmosfeer van de aarde raast. Er zal ook een periode van rampen komen. Maar, vragen de mensen, wanneer zullen deze dingen plaatsvinden? Kan een intelligent mens met een gezond verstand... het idee aanvaarden van een torenig god... En zullen we inderdaad de dag meemaken dat beschaafde mensen voor hun tv toestel zitten... ...en de nieuwsberichten zien van rampzalige aardbevingen die de levens van vele mensen kosten? Vergeet niet dat David Wilkerson dit visioen schreef in 1973. En ondertussen hebben we inderdaad heel veel aardbevingen mogen zien. En heel veel rampen, ook wat epidemieën betreft, van de vogelziekte en dat soort dingen. Maar zal er een terugkeer naar de normale toestand zijn... Kunnen we alle huidige drastische weersveranderingen afdoen als niets anders dan een kringloop die de wereld doorloopt? Ten slotte kunnen de geleerden rampen van twee of 300 jaar geleden aantonen... die bijna net zo tragisch zijn als alles wat in dat boek werd beschreven. Misschien zijn we echter op weg naar een weg waarvan geen terugkeer meer mogelijk is. Bijna iedere omroeper van weerberichten geeft aan... Uh, even kijken, geeft aan zijn woorden, schat, uitdrukkingen toegevoegd als ongelooflijk. wat is er aan de hand, opnieuw een record, vreemd, onwerkelijk, onvoorspelbaar, ongewoon voor de tijd van het jaar, onverwacht en ongebruikelijk. Overal hebben mensen die eerlijk willen zijn het sterker wordende gevoel dat iemand ergens een spel speelt met de natuur. En hoewel de meeste mensen verwachten dat de normale omstandigheden spoedig weer zullen aanbreken, zijn andere... Zoals ik er volledig van overtuigd dat we alleen nog maar het begin hebben gezien voor onvoorspelbaar vreemd weer en komende rampspoed. We weten niet wanneer al deze dingen een aanvang zullen nemen. Ze zullen niet allemaal tegelijk plaatsvinden. Maar toch, uh, eens even kijken, sommige voorzeggingen van dit speciale deel, van dit visioen van Wilkerson, zullen spoedig gebeuren, schrijft hij in 73. En nu hebben we inderdaad al heel veel zien uitkomen van dit visioen. Ook spreekt hij over een moreel verval. Dat uh, alles zal overtreffen wat het menselijk brein tevoorschijn kan toveren. Deze wereld staat voor een vuilbad zo intens... dat het de geest en de ziel van de meest vrome christen zal kwellen. De belangrijkste tv-netten zullen meegaan doen aan het morele verval. Hij voorspelde in 1973 al dat de uitzendingen spoedig een poging zullen wagen... Met voorstellingen van blote boezems, ja. En nu is dat uh, vrij normaal. Topless voorstellingen zullen het nieuwe modeartikel vormen, schrijft hij in 1973. En nu is het normaal goed. Hij schrijft ook over pornografische films na middernacht op tv. Nou, dat kennen we ook al jaren en wie kijkt er nu nog vreemd van op? In die tijd, 1973, was dat zeker blijkbaar niet gebruikelijk... Maar hij schrijft ook deze films, pornofilms enzovoort, zullen zo pervers en liederlijk worden dat zelfs de meest ruime atheïst er vast al bloos en gaan klagen. Ook via internet zijn allerlei uh, dingen mogelijk. Ook zullen films worden verkracht, vertoond van verkrachting, zelfmoord en massaal seksgeweld. En inderdaad, nu lees je dat op internet dat je dat allemaal kan zien. En hij schreef dit in 73, toch wel bijzonder zo zijn er nog meer dingen waar hij over schrijft dat ook uh, op de scholen allerlei dingen plaatsvinden en erger zullen worden. Hij schrijft ook dat uh, er allerlei andere dingen zullen problemen zullen gebeuren met de jeugd. Hij schrijft over een nieuwe seksdruk. Toen kon hij in 73 nog niet weten dat uh, drugs uh, allemaal uh, al ...nu aanwezig zijn, dat het algemeen bekend is. Hij schrijft ook over marihuana en LSD, dat het populair zal worden. Nou inderdaad, dat is nu allemaal normaal en zelfs gelegaliseerd. Hij schrijft dat alcoholisme onder tieners ook zal toenemen. Terwijl zoveel aandacht wordt geschonken aan drugsmisbruik... ...zal dit een toenemend aantal tieners en studenten tot de drank brengen. Hij schrijft dat er een kritisch drankprobleem zal komen met tieners tussen 13 en 16 jaar... Hij schrijft ook over uh, dat kinderen verbitterd worden door hun ouders. De Bijbel waarschuwt ouders tegen het verbitteren van hun kinderen. Maar dit gebod wordt door het grote meerderheid van de ouders genegeerd. De haat zal zich verspreiden. Als ouders hun kinderen tot verbittering brengen door hun slechte voorbeeld en hardvochtige houding... ...zal deze haat diep wortel schieten. Velen zullen hun ouderlijk huis verlaten en weglopen in de hoop grip te vinden. Er zal een geestelijke leegheid onder velen toeslaan. En de echtscheidingen, schrijft hij over, die zullen heel erg groot in aantal groeien. Hij kon dat allemaal niet weten in 1973, dat dat allemaal nu zou spelen, denk ik. Maar het is wel heel bijzonder dat, we, dat hij dat toen al kon inzien... Zo staan er in dit boek zo ontzettend veel uh, dingen die we nu in de krant zien uh, en kunnen lezen. En misschien is het goed om, uh, om dat uh, eens te gaan lezen. Uh, naast al deze opmerkingen zegt hij ook bemoedigingen. Ik zal ook <today> uh, nu aan het eind wat positieve uh, bemoedigingen zeggen die hij heeft opgeschreven. Want hij hoeft daar niet voor angstig te worden. Hij zegt... Wij moeten een duidelijk woord van God hebben. Net zoals vele andere voorgangers heeft hij geweend en gerouwd over deze vreselijke rampen. Hij zegt ook de rampen vormen een soort aftelsom te pijnlijk om te negeren en door God gestuurd om het toneel gereed te maken voor het slotakkoord van deze tijd. De badenswee zullen frequenter en intenser worden naarmate we het laatste uur naderen. Hij zegt er komen meer hongersnoden, pestziekten en aardbevingen om meer plaatsen. Maar hij zegt ook, wanneer deze dingen beginnen te geschieden, richt u op en heft uw hoofd omhoog, want uw verlossing genaakt. De mens hunkert naar zekerheid en dit heeft geleid tot een soort epidemie om huizen, land, geld en een gegarandeerd inkomen in de wacht te slepen. Hij geeft hoop voor alle gelovigen. Hij zegt, ik heb God wanhopig ondervraagd over alle dingen die ik zag komen. Ik vroeg hem mij te tonen hoe christenen in een beperkte tijd kunnen doen wat zij moeten doen, als zoveel het opgeven en zich verbergen. Hoe kunnen christenen de vrees uit hun hart bannen? Hoe kunnen ze alle nieuwsberichten aanhoren en rampen tegemoet zien zonder bang te worden voor hun huizen en kinderen? Luister naar wat Heilige Geest zei. Vijf kleine woorden, maar zo krachtig dat ze u en mij een heerlijk nieuwe hoop en geloof zullen geven. Dat is, God heeft alles onder controle. En dat moet u niet vergeten, ondanks alle aardbevingen, hongersnoden enzovoort. God heeft alles onder controle. dan kunt u naar ons mailen. Ons e-mailadres is infoapenstaartgebedzandvoort.nl Ik herhaal, infoapenstaartgebedzandvoort.nl We hebben ook een website en die, dat is www.gebedzandvoort.nl www.gebedzandvoort.nl en dan heb ik nog een aantal agendapunten voor u. Elke zondagochtend komen wij als Evangelische Christelijke Gemeente samen in een restaurant aan de Boulevard Barnaar. Heeft u interesse om een dienst bij te wonen, dan kunt u contact met ons opnemen via het volgende telefoonnummer. Dat is 06 44 82 0123. Ik herhaal 06 44 82 0123. En op 2 november 2011 organiseren wij in samenwerking met de Levenstroomministries van Evangelist Jans een genezingsdienst, hier in Zandvoort. Houdt u daarvoor onze website in de gaten voor meer informatie. En de website is www.gebedzandvoort.nl Ik wens u godzegen en ik wens u een goede nachtrust toe.